En dit is de nieuwe single Loterij.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 Niets niet uit. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Het maakt Samarits achter elkaar. Als eerste door die Lil kleine, te samen met Ronnie Flex, de nieuwe single heet Loterij. En achteraan deze Enrique Iglesias en Subemme Radio. Ja, ja. <lacht> Daar zijn we. Ja, want we hebben net de kwalificatie van de Formule 1 gevolgd, Albert Jan. En jij weet de uitslag.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 Lex van de Orden is uh, nog in de studio aanwezig. Hoe is het hier, uh, Lex? Beetje gezellig? Hello. Pak die microfoon er eens bij, anders horen we je helemaal niet. Ja, je bent hier nou het is, toch... Het is, het, is hier, het is hier lekker cool. He? Het is hier lekker cool, hè? Ja, ja. cool. -O -O we hebben een koele airco, hebben we. we nou, ja. cool. het is het een beetje plakkerig. Ja, ja, een beetje vies. Nou, dat ja. was het van de week trouwens, de hele week zo'n beetje, hè? Behalve gisteren hadden we een beetje afkoeling, maar... Uh, die dagen daarvoor was het gewoon uh, plak plak. Ja, precies.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 023 573 2752. Dus ook de, aan de toeristen wordt door de Zandvoortse courant gedacht. Middels de zomercourant. Zometeen even de meetagenda. Uiteraard ook weer uitermate uh, geschikt voor alle toeristen uh, hier in Zandvoort. Er is deze uh, van DJ Calais en Rihanna en Wildfoods. I don't know if you could take it. No, you want see me naked, naked, naked. I want to be a baby, baby, baby. Spinning in his wretches like he came from a big take. Rocket with that on the a Then I get like, just I can't be around you. Until it's a dim down tonight. Cause I got into things that I'm gonna do. Wow, wow, wow. Wow.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 En dan kan u natuurlijk genieten van street art uh, in Zandvoort op het uh, badhuisplein. En wellicht ook van de kraampjes. Maar dat weer heeft natuurlijk, uh, kan voor verrassingen zorgen. Nog even terug op die workshop Street Art. Morgen van 12 tot 6 uur. Street art in Zandvoort aan Zee. En iedereen mag komen kijken. Op verschillende plekken in Zandvoort er wordt street art geplaatst. Maar op 30 juli wordt er een workshop gehouden op de boulevard de Fauvage naast de buitenexpositie. De kunstenaars maken een basis en iedereen mag tussen 12 en 6 uur komen helpen het kunstwerk te vervolmaken. En dan gaan we naar het circuit, want dan is het morgen ook tijd voor het Nationaal Oldtimer Festival. Morgen vindt het Nationale Oldtimer Festival, powered by McGuire's, weer plaats.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 We won't yeah. So oh, You'd better think Think Think you know. Se la sore por mi me arrebata tu sonrisa me atrapa quiero tenerte siempre y no dejar de soñar esta historia no se acaba tenemos un buen caminar esta noche tú te enamoras Met een uh, graadje of uh, 21 in Zandvoort op dit moment. En de windkracht uh, 5 hebben we een uh, wisselvallig zomertje. Ja, <laughs> Om maar even de woorden van uh, Lex van de Oren te gebruiken. Een beetje wisselvallig. Je hoorde uh, de single van Ricky Martin en Penta De Daarvoor uh, trouwens een uh, heerlijke gouden oude van Lynn Collins. Dat was uh, Fink. Die we speciaal even draaiden voor Gerard Piri.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 Kundalini-yoga gegeven. De wat? <laughs> Kundalini-yoga lesgegeven. Nooit van gehoord. Meer informatie is te vinden op www.studioelfzandvoort.nl zandvoortnl www -zandvoort Maar je kunt natuurlijk ook gerust eens een kijkje nemen op het Gasthuisplein. En vanaf 1 augustus exposeren expo zij bij Pluspunt Vlemingstraat nummertje 5. Al 55. Al hier. Tot zover het nieuws over deze expositie. En hier is Shai Coltrane.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 Porque sé que volverás iemand si con otro pasas we rato Vamos a ser feliz Vamos a ser gaan We gaan samen naar con gaan pasas el rato We a ser feliz Vamos We gaan samen naar huis. We gaan We gaan samen naar gaan We gaan samen naar En als je me toert, laat me je depende de impacto. je me niet alleen. Als je me toert, laat me je niet alleen. Als je me toert, laat me